Deel 21 Deel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 Jeetje, sta je niet zo aan. Jij kan tenminste nog lopen. Ja, een uh, gekneusde Rip telt niet mee, hè. Oh, moet je de drumstel doen? Versterker is ook niet veel oh, meer over. Oh, verdomme. Ik zei het toch. Jezus. Alles kapot. Zelfs de waterleiding. Oh. Oh. Oh. Oh. Ik heb oh. nog last van mijn kaak ook. Freddy zijn been ligt in de vernieling, ja? Ja, hallo. Ik moet een week pap eten. Dat gekloot van hem, met die barricade...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 Moeten we dan zelf maar wat gaan doen? Wat we, wapens kopen? Brandstichten? Hé, hey, Toos! Toos, mag ik, mag ik nog wat drinken? Hou even je mond, Joop! Eh. Ja, dat zal ik doen, schat, ja. Nou, sterkte, hè? Nee, dat komt voor mekaar, ga ik doen hoor, da! Hey, ah, Toos! Karel, ja? kom even! Hey, mijn glas is leeg. Weet jij waar Harry uithangt? Greet zit helemaal alleen bij Freddy in het ziekenhuis. En volgens mij gaat het niet zo goed. Geen idee. Ik bel de piek al. Toos. dit heb ik al gedaan, maar dat ziet hij niet. En ook niet in de piepshow. Zal ik de fles zelf even pakken? Ja, nou is het genoeg. Opgezodemiet. Ik ben me overal gesproken. Weg hier, wat denk jij wel niet? De ruit jij, lamzak? Hm? Ik denk niet. Wie jij? Nou zeg. Nou, moet ik soms helpen? Eh, uh, oh nee. Nee, nee. Oh.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 Ditje. Ik moet naar hey, ditje. Hé hey Harry, uh, moet je nou eens horen? Toos, je hebt me het café uitgegooid. Wat zou we niet erop? Ja, en ik deed helemaal niks. Het is alleen nog maar omdat ze met jou ja, moest ja, praten. Laat me losgaan, Neet. Nou, wegwezen. Altijd een gezeik. Ga van nou jou. mee, ouwe dwaas. Het gaat om Freddy. Die jongens van Aatje hebben. <lacht> Oeh! Oeh, dwaas. Dat laat ik maar niet zeggen, door niemand niet. Wat, wat, wat dacht jij, hè? Die, die, die loopt hard te eigenlijk. Freddy. Freddy. Man, als je ze nodig hebt... Café Het Huitzicht met Toos...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 Een van die krakers ligt in het ziekenhuis. Gecompliceerde beenbreuk. Ja. Ik heb gehoord dat het die Freddy is. Je weet wel, die andere zoon van Harry. Freddy? Geweldig. Ja, ja. maar het is wel de zoon van de mokeraadje. Is die pissig geweest? Wordt... Ja, ah, wel nee. Maar die krakers, zijn die er nou wel uit? Nou ja, die zitten er nog wel, man. Dat duurt niet lang meer. De ruiten liggen aan het spulletjes zijn kort en klein geslagen, waterleiding ligt eraan. En er een uit. spinkeltje al los. Ik heb hem nog niet gezien. Ja. Wat denk je, uit je mond?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 We moeten hier weg, Geet. Nee, ja, we gaan niet weg. Waar zat je al die tijd? Het gaat niet goed komen, Greet. Kijk nou eens, He? jouw jongen. Door die ellendige knokploeg. Ik wil nou naar huis. Kijk dan, blinde. Hier, je bloedkijker zoon ligt hier voor pampers. Oh. Heb jij het je geweten? Hé, hey, Freddy. Jochie. Kom. Je moet naar huis, Jochie. Het spijt me. Ja, Har? Ja. Heb jij spijt? Ja! Jij? Har? Uh. Oh, shit! Help! Godveren. Help, zuster, help! Help! Geef eens door, man. Relax, weet je wel. Ja, relax, ga kom Het is nog ik heb het koud. Kunnen we niet wat hout voor die ramen timmeren? Om de wind een beetje buiten te houden. Er is dus geen hout meer. Waarom gaan we niet naar de vrije vogel? Ja, en dan? Dit pand achterlaten? Ja, hier, geef eens door. Hé, hey, zus. Hé, hey, wie gaat er mee? Mee? Waarheen? Ja, naar Freddy? Nee, ik heb zo'n werkgroep. Tch, stel dat je al lamzakken. Ik ben mijn bek af. We moeten het huis bewaken. Ik ga de straat niet op. Ze hebben me bedreigd. Ja, ik ga zo aangifte doen. Wat?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 Als jij aangifte doet, krijg je pijn, jongen. Echt pijn. Dan breek ik alle botten in je lijf. Ziezo. Wat kan ik voor u doen? Waar is die andere meneer gebleven? Die uh, moest in weg. Dringend een joint roken of zo. Nou, ben ik aan de beurt, toch?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 Nee, hey, schatje. Doe maar rustig, doe maar rustig. Nee, hey, doe maar rustig. Je bent net geopereerd, maar het komt allemaal goed. Ze denken dat als alles goed geneest, je weer gewoon kan lopen. Wat ze denken, wat? Ja. Maar ja. ze weten het dus niet zeker. Nee.